Ek met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker vijf mensen gedood bij een Russische aanval met drones. Het gaat om drie vrouwen en twee mannen. De gouverneur van de regio Dnipro zegt dat er ook zeker 22 mensen gewond raakten bij de aanval. Gisteren werd Oekraïne ook bestookt door drone- en raketaanvallen, onder meer in de regio Kiev. Toen kwamen twee mensen om. President Zelensky sprak van een paasescalatie. Bij een luchtaanval op de kerncentrale in Boucher in het zuidwesten van Iran is volgens Iraanse staatsmedia een beveiliger gedood. Een bijgebouw raakte beschadigd, de kerncentrale zelf niet. Het is het vierde incident rond de centrale in Boucher sinds het uitbreken van de oorlog. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat er geen toename is van stralingsniveaus. De topman van het agentschap maakt zich wel grote zorgen. Hij benadrukt dat kerncentrales nooit aangevallen mogen worden. In de buurt van Emmen heeft een afvalverwerkingsbedrijf dat failliet is gegaan... grote hoeveelheden bouw- en sloopafval achtergelaten. Op het terrein liggen grote bulten ongesorteerd afval. Vooral veel schroot en brokken beton, maar ook kapotte trampolines en oude wc-potten. De verhuurder van het terrein, de gemeente Emmen en de curator... proberen een oplossing te vinden, maar hebben geen idee wanneer het afval opgeruimd kan worden. Beveiligers van de burgemeester van Londen hebben een tas met wapens op straat laten slingeren. Voorbijgangers zagen de tas op de stoep en vonden een machinegeweer, een glockpistool en een taser. De Londense burgemeester Sadiq Khan wordt al jaren bedreigd en hij wordt dag en nacht beveiligd. De vijf beveiligers die de tas lieten slingeren zijn geschorst. Het weer, de bewolking neemt langzaam toe en lokaal kan wat lichte regen vallen. Het wordt 12 tot 16 graden.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 not going for that no more, cause we realized two things, that you aren't doing anything wrong, that we better do by ourselves, so from now on, we're gonna use what we got to get what we want. It takes two to make a thing go right. Come on. It takes two to make it out. Of Een heel lekker begin van de Zandvoort op zaterdag. Met uh, deze single van uh, Lincoln's en Fink Een lekkere gouden oude ja, Dolly gewoon, tegenover gewoon, mij. Goedemiddag. Gewoon vasthouden deze stad. Ja toch, oh, ja, we gaan gewoon uh, lekker door. En ja. uh, wij beginnen Dolly. En ja. wat zie je buiten? De zon die wordt weer sterker. Ja, wij komen binnen. En uh, we zijn net die van dat barometerhuis hier, weet je wel. Als we naar buiten komen gaat het regenen. En als ja, we naar binnen Ja, nou, meestal hoor.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 The way they act in their attitudes As the tears, as the tears roll from my eyes I feel hurt inside As I reach out to Annoyed. Now I'm haunting your head. Lekker hè? Dat is van uh, Lady Gaga. En de uh, Dead Dance. Pieter? Lekker pittig.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 Je neemt de meubels af en lucht de bedden, Waaronder onder alles door, het ruisje dat je hoort, je bent alleen. sta je voor het raam je ziet de mensen gaan de wereld zwijgt en blijkt je te vergeten je praat van JJ Kill, het wordt een ritueel je draait een hart om de stilte te doorbreken je ruimt de kamer op, de zit in het zon je neemt de meubels af en Met radio bezig zijn hebben we ook de tv in de studio aan de tolweg aan. Ja. ja. En dan zie je een herhaling van de uh, passion. Ja. En we S horen niet. Nee, we horen helemaal niks. We zien alleen, we ja. zien alleen uh, een mooie uh, Roxanne Hazes. Uh. Zo, wat een mooie vrouw. Ja, dat, geweldig hè. Oh, wat Die is goed paadje. opgedroogd hè, zeggen nou, we. Dan, uh, nou, nou, nou, nou. Wordt een hele chique dame. Zeker, zeker weten. Ja. Nou, en ze deed het ook heel goed. Uh, dus, uh, nee, klonk als een uh, tiederlier. Zeker. Maar uh, Dwingelo hebben ze nu gehad hè. Dat ja, is uh, Drenthe, ja. vlak bij Albert Jan trouwens.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 op Patrick berghoudt de boel voortdurend op... omdat hij alles vuil wat hij tegenkomt als de prikken krijgt. Doorlopen nou, zegt Jezus, anders komen we nooit bij die toren. Toren, toren, hoezo toren? Ze lopen en lopen. Begrijp daar niets van, zegt Jezus, als ze helemaal achteraan een parkeerplaats te zuid staan. Waar is die verdomde watertoren nou? Ondertussen loopt de processie met het kruis ook niet bepaald op Het nemen van de kippentrap blijkt met dat kolossale ding een onmogelijke opgave. Omlopen jongens, zegt de son, de paskooie En dus loopt het gezelschap via het Pakveldstraat en de passage richting boulevard Banaar.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 Het koor neemt het over en zingt op de dramatische klanken van het orkest. Zandvoort huilt waar. En de wind wordt sterker. De wind wordt sterker. Het begint te donderen. Het begint te bliksem. En inderdaad, inderdaad, Zandvoort huilt. De hemel stort haar tranen uit. Het gaat regenen zoals het in geen tijden heeft gedaan. De bliksem schicht verlicht de duisternis. Oh, jongens, wat een symboliek. En dat alles terwijl de eindmuziek klinkt.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 Want het zou toch geweldig zijn? Dan hebben we bij het 201-jarig bestaan van de Badplaats Zandvoort... een fantastisch evenement waar heel Nederland van kan meegenieten. Gaat het lukken? Ah, ik ben benieuwd. Ja, mooie, Dolly. echt. Uh, <lacht> luk, ja, die ja. was vorige week vrijdag bij jullie. Uh, even ja. geen rust aan de kust. Ja. Voor de mensen die dat uh, willen horen. Aankomende vrijdag uh, komen jullie weer natuurlijk. En weer met Hannie ja zeker oh weer ja, met ja, ja, ja. Elke, ja, elke elke altijd. elke week Elke om, twee weken. de week ja. om de week zijn wij en uh, ja ja, ja Hannie doet altijd een, uh, een klein uh, verhaaltje op dus, haar manier ja, van haar hoe vrolijke. laat tot hoe laat is de, van tien tot twaalf zijn we er en uh, Hanny die begint altijd in het tweede uur met haar uh, conferentie. Oké, okay, nou ja. het eh, was weer heel leuk. Uh, de Passion hier in uh, Zandvoort. Ja. Heel veel bekende <laughs> namen zijn langsgekomen. En en bekende de, straten. de bekende straat. En die de Watertoren, het... die er niet meer is. En nee. uh, <laughs> dat ze met dat kruis over die kippen trappen, die kippentrap. zie ik allemaal al helemaal voor me. Hè. En gemaakt door Helians <laughs> natuurlijk ook. Hè? Ja, kruis. ook ja, ja, het kruis. <laughs> nou ja, hartstikke mooi. Dankjewel, ja. Hanny, uh, voor uh, deze, <laughs> deze geweldige <laughs> passion uh, die jij uh, op de radio hebt gebruikt.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 met uh, Harry en erachteraan Maria, Maria Alena. We gaan op naar het uh, nieuws en weer van drie uur. Daarna zijn Dolly en ik en nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag.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 For the children to see a much better life, for all their hopes and dreams depend on what's in their minds.